Kees Groot met het NOS-journaal. De politie heeft volgens het OM rechtmatig gehandeld bij de undercover-actie. in het onderzoek naar de zogeheten vergismoord. Agenten deden zich bij de vriendin van een verdachte voor als leden van een motorclub. Volgens de advocaat van de verdachte hebben ze haar onder druk gezet. Maar het OM zegt dat ze de vrouw op een rustige manier benaderde. De undercover-actie is volgens het OM zorgvuldig afgewogen. Prinses Beatrix heeft haar grootste bezit, landgoed de Horsten in Wassenaar, geschonken aan koning Willem-Alexander. Dat blijkt uit de schenkingsactie uit, eh, schenkingsakte uit het kadaster. De grond alleen al is volgens makelaars ongeveer 25 miljoen euro waard. Moeder en zoon hoeven geen belasting te betalen over de schenking. Volgens de grondwet zijn ze daar allebei van vrijgesteld. Bij een bedrijfsongeluk net over de Duitse grens bij Dingsperlo zijn vier mensen bedolven onder een berg grind. Twee van hen zijn gered. De Duitse politie gaat ervan uit dat de andere twee om het leven zijn gekomen. Het ongeluk gebeurde bij een grindafgraving... waar ook een Nederlands bedrijf actief is. De politie zegt nog niet te weten of de slachtoffers werknemers van dat bedrijf zijn. Een vrouw uit Amersfoort is veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs... vanwege een woningbrand waarbij haar halfzusje van elf om het leven kwam. De vrouw heeft de brand in het huis van haar moeder aangestoken. Ze hadden al een tijd ruzie. Het OM had wegens moord twaalf jaar cel geëist. De rechtbank vindt moord niet bewezen... omdat niet duidelijk is dat de vrouw over de gevolgen heeft nagedacht. De Britse prins Harry trouwt in mei met de Amerikaanse Meghan Markle. Tuurlijk wordt voltrokken in de St. George-kapel bij Windsor Castle. Gisteren werd de verloving van het stel aangekondigd. Windsor Castle, ten westen van Londen, is een van de paleizen van koningin Elizabeth. Het weer. Vannacht zakt de temperatuur in het binnenland tot rond het vriespunt. Aan zee is het iets minder koud. Morgen af en toe zon, maar ook een winterse bui. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is er vooral vertraging op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam... tussen Eenbrugge en Barneveld. Op de A9 amstelveen alkmaar tussen Aalsmeer en Afert Haarlem zuid A12 Arnhem-Den Haag, een half uur vertraging tussen Drieberg en de Meren. A15 Rotterdam-Gorkum, vielen rijden tussen Ridderkerk en Sliedrecht. Op de A16 naar Breda verknapend Ridderkerk een kwartier. Dan de A27 Almere richting Gorkum, vielen rijden tussen Eemnes en Hagestein en aansluitend tot aan Noorderloos. Op de A44 Amsterdam-Den Haag, 20 minuten vertraging nog tussen Voorhout en Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie.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 So gone www.zfmzandvoort.nl Can't mm. don't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 Hazelo en una playa en Puerto Rico. hasta que la sola Ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, Lo mago poquito lugares Favorito, favorito. poquito a poquito. guy over my tongue I know where you're at, my bitch, she's around, and yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself.